3 uur. Frits Zemmelkamp met het NOS Journaal. Orkaan Dorian is als zeer zware orkaan naar land gegaan op de Bahama's. De wind bereikt er snelheden tot 300 km per uur. Bomen en auto's zijn omgewaaid. Kaders en gebouwen raakten beschadigd. Verwacht wordt dat de orkaan de komende dagen nog voor veel overlast gaat zorgen. Op sommige plaatsen wordt een meter regen verwacht. Veel mensen hebben zich teruggetrokken in schuilplaatsen. En vrijwel alle toeristen zijn vertrokken. Na het passeren van de Bahama's zal Dorian richting Florida trekken. Inwoners van Georgia en North- en South-Carolina... zijn inmiddels begonnen met het leggen van zandzakken. De prijzen in het openbaar vervoer zijn de afgelopen tien jaar... meer gestegen dan de kosten van autorijden. Volgens het CBS namen de kosten voor een eigen auto met 25 toe. In dezelfde periode werd het OV 30 duurder. De stijging in het OV komt vooral door duurdere taxi- en busritten... Ook de btw-verhoging van begin dit jaar... pakt negatief uit voor het openbaar vervoer. De marge heeft drie inklimmers aangehouden op de veerboot... van Hoek van Holland naar het Engelse Harwich. De drie zouden illegaal aan boord zijn geklommen. De marge hield de ferry aan de kade... en begon een zoekactie met honden en boten. De mannen, die een Marokkaanse identiteit hebben... werden op het schip gevonden en zijn aangehouden. Ze hadden zich verstopt tussen geparkeerde vrachtwagens... De veerboot, die eigenlijk om tien uur had moeten vertrekken... is rond middernacht alsnog uitgevaren. Bij de Duitse deelstraatverkiezingen in Sachsen en Brandenburg... heeft de rechtspopulistische AFD veel stemmen gewonnen... maar de partij is niet de grootste geworden. In Brandenburg zijn inmiddels alle stemmen geteld. De SPD blijft de grootste, maar levert wel voorzin. In Sachsen zijn nog niet alle stemmen geteld... maar de christendemocratische CDU lijkt de grootste te blijven... De AFD krijgt er waarschijnlijk een paar procent van de stemmen minder. In beide Duitse deelstaten is de coalitie wel zijn meerderheid kwijt. Het weer, vannacht kans op een bui, een 7 tot 12 graden. Morgen eerst mogelijk nog wat regen, maar verder stapelwolken. Wordt... Wil jij altijd weten wat er in jouw dorp gebeurt? Ben je bij alle activiteiten? En vind je radio en televisie heel erg interessant?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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, Zandvoort. en zomerhit. Dit is is Zomer zomer ZFM, met nu nu nacht. nacht. A little souvenir. Can I still?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 Afraid to catch these girls, right?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 Als jij dat wil, maar nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag. één seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 and dangerously <laughs> Talk to me, go Talk to me, baby, baby.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 Goodbye.